Hartelijk welkom bij onze vierde aflevering in de serie Eindtijd en Provencie. Vandaag gaan we het hebben over de relatie kerk en Israël. Jan van Barneveld, ook heel hartelijk welkom. De kerk en Israël, het is een, um, soms een goede relatie geweest, maar ook heel vaak niet. Hoe is de relatie in zijn algemeenheid tussen de kerk en Israël? Niks. Niks? Is dat Je niet zou een eigenlijk beetje, moeten zeggen. Is dat niet een beetje heel negatief? Ja... Het, je zou eigenlijk moeten zeggen, Israël en de kerk natuurlijk, als je een yes. beetje beleefd bent ja, dan... en als je een beetje de historische volgorde nagaat, <coughs> dan is dat een veel betere titel. Ja, maar ik neem de, de titel over zoals jij me hebt opgegeven. Dus. <lacht> je hebt Jou... begonnen met de kerk, hè? <lacht> ja, dat is, de... dat is mijn <lacht> schuld, maar goed. Maar ja, ook jouw schuld is betaald, Jan, dus we kunnen gewoon verder. Oké, okay, gaan we dan. Nou, het is eigenlijk allemaal in Israël begonnen. Ja. De apostelen die werden uitgezonden. En wat zegt hier Jezus tegen de apostelen in Matthäus 10? Uh, gaat, gaat heen, ik meen vers 5, ja. Mm -hmm. uh, wijkt niet af op een weg naar de heidenen. Ja. En ga geen stad van de Samaritanen binnen. Begeef u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Wat, wat was daar de strategische achtergrond van? Omdat God Israël nu eenmaal als heilsinstrument uitgekozen had. Ja. En als instrument voor het vrederijk. En als instrument voor de evangelieverkondiging. Ja. Dus het ging eerst helemaal naar Israël. Samaritaanse vrouwtje komt bij de Heer. En de Heer geeft geen eens antwoord op de gevoelens. Ja. En dan uh, op een gegeven moment. Ja, dan komt ze dan. Uh, ja, het heil is niet voor de honden, zegt de Heer Jezus. Het heil is voor de kinderen. Ja. De kinderen Israëls. En dan zegt ze: ja, maar de kruimeltjes. Ja. Anekdote, mag dat? Tuurlijk. Een vriend van mij in Libanon, die was pas christen geworden. Dat was een nogal belangrijk man daar. Hij was pas christen geworden. En hij las dat verhaal van de Samaritaanse vrouw. Hij werd ziedend van boosheid. Oh ja. Natuurlijk, hoe durft de Heer het om ons voor honden uit te maken? Ja. En zijn geloof begon een klein beetje te wankelen... want hij was diep in zijn hart was hij daardoor getroffen. Ja. Hij heeft het verhaal zelf aan mij verteld in de mm -hmm. tijd. En op een gegeven moment, zoals het altijd met die Arabieren gebeurt, ze krijgen een droom van de heer. Het is jammer dat ik er niet zo veel krijg. Maar ja, ja. Dat je werkt van Arabieren. Nee, maar dat werkt wel goed. Ja. En hij kreeg een droom. Hij zag een schitterend paleis. En van de marmeren trappen kwam een koning. Een machtige ja. koning. En naast die koning... ...liep een klein hondje. De koning die sloeg hem zo eens... ...en die aaide hem eens... het hondje kwispelde met zijn staart van vreugde. Ze liepen zo het park in... ...en komen voor een leeuwenkooi te staan. Een grote leeuw... ...die liep daar onrustig heen en weer... ...en keek met een smachtende blik naar de koning... ...en het was een droom afgelopen. Oh. En die vriend... Dat zou, leek wel een evangelisch christen, die zegt, heren, wat wilt gij <laughs> zeggen hiermee? En ja. toen zei de heer tegen hem, Sami, wie wil je zijn? De leeuw of het hondje? Begrijp je? Ja. En toen begon Sami te huilen en zegt, heer, laat mij dan uw hondje zijn. Ja, precies. En de leeuw in de stam van Juda, komt u later wel klaar mee. Ja. Het is een, hij is nu ook een, een voorganger daar en een belangrijk man daar in Libanon, in de kerk, mm -hmm. deze, deze man. Een groot vriend van Israël ook. Ja. En, en dat is dan ook de juiste houding. Ja. Want de Samaritaanse vrouw waar de heer Jezus mee sprak, dan zegt de heer het kernwoord, het heil is uit de Joden. Ja. Let erop, hij zegt niet het heil was uit de Joden. Is uit de Joden. Het is uit de Joden. Ja. Ja. Nog steeds speelt Israël daar een belangrijke hoofdrol. Ja. Israël is wel op een gegeven moment verhard, maar er staat een gedeeltelijke verharding. Staat er. Gedeeltelijk. Gedeeltelijk, niet alleen in de tijd, want gans Israël zal behouden worden. zoals we dat geleerd hebben. Ja, afgelopen serie, afgelopen ja. afleveringen. Ja, en, maar ook niet uh, gedeeltelijk uh, in. in, uh, in de, ook gedeeltelijk in de waarheid. Mm -hmm. Het enige wat voor Israël nog verborgen is, als volk zijnde, is de identiteit van de messias. Ja. ja zoals die knul tegen mij zei: we zullen wel zien wie het is. Ja, precies. Uh, ja. Uh, uh, ja. Als hij komt. Ja. Dat is het. Dat zullen ze dus ook zien. Ja, Het ja. zullen het ook ja. zien, ja. Want de heer die Paulus, nee, Paulus, die zegt ook, in Romeinen 3 zegt, het heil is uit ja. de joden, zegt de heer Jezus. En hij zegt, hun zijn de woorden gods toevertrouwd. Ja. Hij zegt uit, niet, ach, die verworpen joden, die zijn verworpen, hun waren de woorden gods toevertrouwd, maar nou niet meer. Nee, Maar de heer Jezus was natuurlijk zelf ook een jood. En de heer Jezus was zelf een joodse rabbijn, hield zich aan de joodse wetten. En hij, hij was... Hij, hij is heen gegaan als koning der Joden, dat ja. stond boven het kruis. En hij komt terug als koning van Israël, de zoon van David. Ja. De eerste keer was hij, toen hij kwam, de Messias, de zoon van Jozef. <coughs> Joden ja. kennen twee Messiassen in, ja. uh, in hun eschatologie, zal ik maar zeggen, in hun eindtijdleer. De Messias, de zoon van Jozef, de leidende Messias. En de Messias, de zoon van David, de koningsmessias. Hmm. Snap ja. je? Ja. En dat, zo, zo is dat... En later zijn wij, gelovig, uit de heiden erbij gekomen. Ja. De Joodse dame die werd, nog voor de oorlog was, het, voor de Tweede Wereldoorlog II, werd gedoopt. En toen zei de zusters uit de baptistengemeente waar ze gedoopt werd, of de vergadering, weet mm -hmm. niet meer wat het was. Die zei, o, Rebecca, wat heerlijk dat je er bij ons gekomen bent. <laughs> en Rebecca was niet op haar mondje gevallen. Ze Van nee, jullie zijn bij ons gekomen. Ja, ja, en zo is het ook. Ja. Wij zijn erbij gekomen. Ja, geënt op de stam. Geënt op de edele olijf, zoals Robijnen ja. 11 zegt. Maar in, in Efeze zegt Paulus dat nog veel duidelijker, mm -hmm. in Efeze 2, dat moeten we toch maar even lezen. Dat staat er dan wel heel erg duidelijk, Efeze 2, vers 11. Ja. Bedenk daarom dat jullie, die vroeger heidenen waren, en de meeste van onze kijkers en ook ik, wij waren vroeger heidenen ja. voordat we tot bekering gekomen ja, zijn. Precies. Heidenen naar het vlees. Onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is. Dat jullie te die tijd zonder de Messias waren, de Christus, Messias, mm -hmm. uitgesloten van het burgerrecht van Israël. Ja. Het is nog steeds het burgerrecht van Israël. Precies. Hij zegt niet uitgesloten van wat vroeger het burgerrecht van Israël was, Nee, nee. het, het burgerrecht. burgerrecht van ja. Israël. En vreemd aan de verbonden der belofte. Ja. Alle verbonden zijn nog steeds voor Israël. Voor hun zijn de verbonden. wij hadden er helemaal geen deel aan. Maar nu, jullie waren zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar nu komt het. Maar nu, in Christus Jezus, zijn jullie, die vroeger veraf waren, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Ja. Daarom mijn visie op Israël heeft mij dichter bij Christus gebracht. Ja. Want in Hem hebben wij alles, hebben we deel aan de verbonden, hebben we er deel aan. Ja. Maar Israël blijft nog, dat zeggen de moeder. Ja. Israël blijft nog het uitverkoren volk van God, waar het allemaal om draait. Wij zijn alleen maar, over vers 19 van dit hoofdstuk, wij zijn geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers. Ja. Medeburgers, zegt de schrift. En, en we zijn medehuisgenoten van God. We zijn mede-erfgenamen en medegenoten van de belofte. Ja. Mede. En dat is, dat is gruwelijk misgegaan in de loop der eeuwen. Okay. Ja. Hoe is dat dan gekomen vroeg je net geloof ik? Ja. Hè? ja, hoe is dat dan gekomen? Dat is al gebeurd in de tweede eeuw na Christus. Toen Jeruzalem verwoest is in het jaar 70 en 135. Toen begonnen er voortdurend discussies van de kerkvaders met de rabbijnen. Ja. En die liepen niet zo best af. Want die rabbijnen die zeiden, joh, jullie, uh, jullie zijn, uh, hebben helemaal geen gelijk, want de Messias zal het koninkrijk brengen. Ja, dus en het koninkrijk de, is niet gekomen. Nee, maar dat, dat was een duidelijke discussie vanuit uh, de visie van de rabbijnen toen. Ja, ja, ja. Uh, zij zij uh, wilden de Jezus niet als Messias herkennen natuurlijk. Nee, maar ze hadden natuurlijk gelijk ja. dat het koninkrijk niet gekomen was. Nee. Nee, Want de dat apostelen dat. verwachten dat ook in hun tijd, wist ja. je dat? Ja, ja, dat zegt Paulus al. Uh, Paulus die zegt, wij <laughs> levenden die achterblijven aan ja. de komst van de Heer. Ja. Uh, en Petrus die zegt ergens, en het einde van alle dingen is nabij nou gekomen. Ja, oh, ja, jongen, jongen, jongen. Ja. Ja. En, en Johannes die zegt, en kinderkunst, nu is het de laatste uren. Ja. Niet de laatste jaarweek, zoals velen zeggen, nee, de laatste uren. Maar is het dan de teleurstelling die daar plaatsvond, omdat het allemaal niet gebeurde? Uh, nee, ergens... geen teleurstelling bij de rabbijnen, zei Jezus is gewoon een Messias. Nee, nee niet... vanuit, de, vanuit de kerk gezien. Bedoel. Nee, want het, het was jaloezie. Ja. Want ook veel van die heidengelovigen, die gingen dan zaterdags, dat was toen nog sabbat, want ja. toen was de sabbat nog niet uh, ge, uh, veranderd in de zondag, de, zondag, ja. uh, de dag van de zon. Nee, de eerste gemeente vierde dus de Sabbat. nog de sabbat. ja Toen was het nog Sabbat. Ja. Die gingen ook vaak naar de synagoge toe. Ja. Dat vonden ze prachtig. En, en, en Paulus die had dat ook gezegd in het apostelconvent in Handelingen. Nee, mm -hmm. Petrus was het. Of Johannes. Nee, Jacobus was het. Mm -hmm. Die zei, ja, die, iedere week hebben ze daar Sabbatsdiensten. En daar kun je Mozes horen als je dat horen wilt. Ja. Ja, die lieten dat ook toe. En, en dat vonden ze niet leuk. En toen langzamerhand... Men, ...maakte men zich los van de bijbels, joodse wortels van ons geloof. En men, sommige van die kerkvaders, die gingen hun heil zoeken bij de Griekse filosofie. Ja. Bij Plato o, en, en bij Aristoteles en al die andere grote... De wereld kwam de kerk binnen. En, en toen kwam langzaam de wereld de kerk binnen. En toen zeiden ze, ja, maar dat goddeloze Israël... Hè, ze pakten wat teksten van de profeten die dan tekeer gingen tegen hun eigen volk... En ze pakten wat boze teksten van de heer Jezus die de fariseeën zijn ja. schriftgeleerden verwijten maakten. En zo langzamerhand werd dat een kloof. Zo langzamerhand kwamen er kerkvaders die gingen schelden tegen de joden. Mm -hmm. En zo langzamerhand zeiden ze, God heeft Israël uit zijn uh, boek geschrapt. En wij zijn het ware Israël. Wij zijn de besnijderis, die naar de besnijderis des harten. Ja. En wij hebben Israël vervangen. Christus Israël heeft de Messias Jezus verworpen en wij gaan verder en nu is het afgelopen en nu gaat uh, God met de kerk verder. Is daar ooit nog een kentering in geweest uh, Never. Tussen, tussen toen en het jaar 2000? Never. Is er nooit een opleving geweest? Een richting? beetje is er een opleving geweest in de tijd van de, uh, de, van de reformatie. Niet eventjes bij Luther. Nou, Luther was niet een fan van Israël toch? Luther heeft een boek geschreven uh, eerst uh, over dat Jezus een Jood was. Ja. En hij had een boel Joden had hij in, in zijn groep en daar had hij uh, gesprekken mee. Maar ja, die waren net zo hardnekkig als in het jaar 150 en die, die wilden niet geloven. Mm -hmm. En die, toen werd hij kwaad en toen schreef hij dat boek van, uh, door de, uh, over de Joden en hun leugens. Ja. En dat boek, dat is regelmatig geciteerd door de nazi's. Ja, ja. He, de synagogen verbranden, de, de talmoed verbranden, uh, de, verbannen de joden, weg ermee. Ja. Uh, dat, dat was puur antisemitisch. Uh, Calvijn heeft daar ook niet veel mee op gehad. Die heeft veel Roomse ondeugden uit de kerk gebannen. Ja. Maar die anti theologie heeft hij niet aangepakt. Nee. De enige die daar wat visie op kregen, dat waren de Puritijnen in Engeland. En van daarover gewaaid naar, laat ik zeggen, de bevindelijk gereformeerde, de gereformeerde bond en zo. Daar waren in Nederland ook wat mensen die ja. visie hadden. Maar dat is een kleine minoriteit gebleven binnen de stroom van de kerk. En hoe zit dat met de evangelische en de pinkste gemeentes in Nederland? Uh, die zeggen er niks over. Want? Die zijn bang om zich aan, uh, aan water te branden. Want uh, ik hoor wel eens van, ja broeder, we hebben zo vaak geprobeerd om ook een seminar voor u te organiseren. Maar ja, de, de oudsten die willen niet, want ze zijn bang dat er een splijting komt en dergelijke. Mm. Snap je? En, en ja, men is ook vaak bang voor terug te gaan naar de Bijbels-Joodse wortels van ons geloof. Uh, niks van dat Joodse gedoe erbij allemaal, dat, dat moeten we niet. Maar wat, wat, wat is dan zeg maar de, de, de bodem daarvan? Waar, is dat, waar liggen de wortels? Hoogmoed. Hoogmoed omdat... Wij zijn het. Omdat men denkt, Wij zullen de wereld vullen met Gods lof tegenwoordig. Ja, dat is, dat is dus uh, ook, ook door de praktijk van, van, van het leven gebleken dat het ook niet zo werkt. Nee, maar ook, ook bijvoorbeeld, dat hoor je zo ontzettend vaak... Dat, dat dit Israël kan dat nooit zijn, want ze hebben de messias nog niet aangenomen. Ja. Ze moeten eerst zich zeg maar eens bekeren. Maar we hebben gezien dat er een moment komt dat da, dat, dat gebeurt. Een geestelijke revolutie. Ik, ik hoop de volgende aflevering dat we daar dat, dat geheimen van ja. die gedeeltelijke verharding, verharding van Israël ja. is een geheimenis. Ja. Dat we daar wat dieper op kunnen ja. gaan als je wilt. Ja, maar die leer is dus op een gegeven moment gewoon binnengeslopen en heeft een eigen ja. plek verworven in de kerk. In de tweede eeuw na Christus, was Clemens van Alexandrië heb ik hier staan, Tertullianus en andere kerkvaders leerden duidelijk dat de kerk het Joodse volk heeft vervangen. Ja. En uh, ze waren gewoon boos op de rabbijnen. En uiteindelijk gingen ze Israël uitmaken voor godsmoordenaars. Ja. Alsof je God kunt vermoorden. God die, die alleen eeuwig leven heeft, die eeuwig levende God. En, en gingen dus de dood van de Heer Jezus, gingen ze de Joden in de schoenen schuiven. Ja. Terwijl het Romeinen het uiteindelijk gedaan hebben. En terwijl ik even schuldig ben als ieder ander aan de dood van de Heer Jezus. Ja. Is een, een vrome gelovige zei, eens, al was ik de enige mens op aarde dan zou de Heer Jezus toch voor mij op aarde hebben moeten komen en gekomen zijn, zoveel houdt hij van me, om, om voor mijn zonde te sterven. Ja, precies. En, en, en zo, ja. zo ligt dat, ja. zo moet je dat zien. Ja. En, en zo is dat door de eeuwen gegaan. Toen is het van kwaad tot erger gegaan. Want toen in, ik meen 325 na Christus, kwam Constantijn de Grote. Mm -hmm. En die maakte van de kerk een staatskerk. Ja. Velen noemen dat de zondeval van de kerk. ...toen werden die anti-Joodse visies en anti-Joodse besluiten van de diverse concilies die er geweest zijn... ...werden tot wet gemaakt. Ja. En die Joden die werden steeds meer gediscrimineerd. Ja, toch, toch uh, als je zeg maar, de, de, de laatste paar honderd jaar van de geschiedenis ziet... ...dan zijn er toch ook wel weer landen geweest die Israël hebben gesteund. Ja, dus die, die uh, zeg maar echt. Uh, als ik denk aan uh, bijvoorbeeld uh, Willem van Oranje, die heeft daar toch een behoorlijke taak in gehad... Ja, dus God, God heeft dus de, wel weer. Zeg die maar, wetmatigheid loopt ook door de geschiedenis ja. heen. Dat ja. is het ik zal zegenen wie u zegen. Ja. En dat is daarom, dan hoop ik ook nog steeds dat, dat deze regering aan de macht komt, om eens ja. op ons stokpaardje terug te komen. Ja, precies. Ja. Uh, maar uh, dat is vooral net... je ziet dus enerzijds zeg, zeg maar, dat de kerk vanuit, uh, vanuit de ontwikkeling vanuit de eerste gemeente... dus helemaal uh, zeg maar een, een visie ontwikkelt die, uh, die niet, niet uh, bijbels is. En aan de andere kant zie je dat God dan toch wel weer mannen als een Willem van Oranje uh, heeft ja, ja. gebruikt om uh, Israël te ondersteunen. Ik zal het je nog sterker vertellen. Uh, toen de joden uit Spanje verdreven werden onder Ferdinand en Isabella, veel ja. katholieken. En, uh, toen vluchten velen van hen naar Turkije. Maar was dat dan ook een gevolg van die, het insluipen van die theorie? Ja, dat is allemaal het gevolg van deze theologie. Wij zijn het, de joden die uh, uh, hebben Christus vermoord en zo stormde... Christelijke bendes stormden op de, op, op de ghettos af of op de synagoges af mm -hmm. en, en sloegen de joden in elkaar. Dus in die moe... zin hebben de, hebben de joden gelijk als ze zeggen van ja het christendom heeft ons alleen maar ellendig gebracht. Ja ik heb hier een, een, een boek dat is, dat, is, dat is pas uit dit boek. Dat is ja. pas uit. Zes miljoen kruisen gingen. Dus in, in, in april is het verschenen de, okay. dit jaar. Mm -hmm. en het is door een jood geschreven ja. en in zijn voorwoord zegt hij zonder christendom zou er geen holocaust geweest zijn. Ja. En de diepe tragie, ik, ik, ik huil als ik het lees. Mm -hmm. Het is één geschiedenis van, van af het jaar 150, wat ik noemde, ja. tot en met de holocaust van jodenhaat. Ja. In de hoofdstroom van de kerk. Ja, het, het is ook vaak zo, zo tweeslachtig. Aan de andere kant, uh, in al die Joodse leerlingen riep, uh, riepen vaak pauzen op. Van, hey, hey, je moet ze maar niet vermoorden, je kunt ze wel verbannen hij die riepen tot, kal, tot kalmte op. Ja, niet alleen pauze, maar er waren natuurlijk ook uh, behoorlijk wat, wel wat christenen, die bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog ook Joden verboden ja, ja, dat is de Tweede Wereldoorlog. We zitten ja. nu, uh, ja. Dat zegt hij ook. Er waren duizenden christenen die uh, zich om humanitaire redenen... Uh, en uh, Ja, dat was uh, ook een anekdote uit de oorlog mm -hmm. uh, op het weiland van een boer bij Den Haag. Uh, riep een jood, wat moet je op mijn land? Zegt hij, ik zegt, ben een jood, ik ben op de vlucht voor de, uh, voor de Duitsers. Huh, zegt hij, jullie hebben Christus vermoord, maar ik zal je toch verbergen, want je bent een mens. <laughs> Snap je? Ja, ja. Nee, dat, ja, ja, ja. Maar die, die, die, die, die vreselijke anti-joodse theologie zit er toch altijd in. Wij zeiden het. Wij, wij. Ja. Die, die, die afschuwelijke hoogmoed die erin zit. Hmm. Om, terwijl Israël nog altijd Gods zonen en Gods dochters zijn in mm. deze tijd. Ja. Niet en... en uh, dat is een hele ernstige zaak, tot op de ja. dag van heden. En dan, het is toch en, raar dat dat er nooit meer uit is gegaan? Kijk, wat je als kind leert, dat gaat er ook nooit uit. En hoe lang is men daar al aan bezig? Al 1900 jaar is ja. men met die anti-Joodse theologie bezig. En de, uh, Han, Hans Jansen die schreef een boek, zo'n 20, 30 jaar geleden, mm -hmm. over theolo uh, theologie naar Auschwitz. Ja. En een, een predikant, dominee Jaap de Vreugd, die schrijft in zijn blad, we hebben daarna nog niks geleerd, er is nog niks veranderd in de theologie. Nee. En, en er is in de concilies, of in de kerkelijke vergaderingen, allemaal discussie, maar een vage opmerkingen. Maar nooit wordt Israël grondig erkend als het volk van God, het volk waar God mee door is, het volk waar God nu mee bezig is en, en als heilsvolk in het vrederijk. Men heeft ja. daar geen belangstelling voor. Men is veel te veel bezig met hun eigen uh, getop. En, en, en dat is desastreus op een gegeven moment voor de kerk. Is dit, is dit want we kennen natuurlijk enorm veel soorten kerken en gemeentes. En, is dat nou een lijn die je zeg maar, door de tijd heen in allerlei soorten kerken en gemeentes door de wereld heen terugziet? Helaas wel, ja. Kijk, behalve denk ik in die jonge kerken in, in de Afrikaanse landen en andere zogenaamde derde wereldlanden. Mm -hmm. Want die hebben natuurlijk niet die ballast van uh, 19 eeuwen, of, of 18 mm -hmm. of 19 eeuwen, anti-Israël-theologie. Ja. Die hebben dat niet. Ja. Die staan ook van harte achter Israël. Nee, maar daarom zou je verwachten, want daarom stelde ik ook die vraag: hoe zit het in Nederland met evangelische en Pinkstergemeenters? Ja, maar vele van de evangelische en dat uh, zijn, net, net als ik zou bijna zeggen, gedrostig reformeerden. Ja, met gereformeerd, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ja... Ja, ik niet. Ja. Ja, nou ja, ik wel. Ik, ik ben ja. een braaf gereformeerd opgevoed. Ja, maar je hebt de niet overgenomen. Uh, nee, maar goed, dat is ook weer een uh, geschiedenis geweest. Ja. Ik, ik kwam uit Afrika terug en, uh, als leraar en echt een beetje mislukt. Daar komen dus die Afrikaanse landen weer om hoek. Ja, ja, ik kwam daar uh, terug in Nederland en... Ik bid heer. Ik was erg, erg enthousiast voor ontwikkelingswerk ja. en onze sociale verantwoordelijkheid daarin. Mm -hmm. En ik kom daar terug en ik bid, Heer, geef me alsjeblieft iets waar ik weer enthousiast voor kan zijn. Dat ja. was in 1967. Okay. En uh, ja, toen was ik in Israël geweest. En de oude Johan Frinsel, van de Oogst, van het Healdes Volks, ja. die uh, gaf me een opdracht. Die zegt, Jan, jij moet iedere maand iets voor, uh, over Israël schrijven. Okay, ja. En toen ben ik daar bijbels, bijbel, bijbel, ja, ja. lezen, lezen, worstelen. En zo langzamerhand is dat gegroeid. En, en zo, zo ben jij die leer geraakt die je in de Middenkerk hebt geleerd? Nou, nee, ja, ik, ik was niet zo goed hoor. Ik heb niet zoveel categoratie vervolgd. <laughs> Voor uh, meer <geresumeerde laughs> zullen zeggen, dat kun je nu nog wel merken. Oh, oh, ja. <laughs> maar dat, ja. dat is wel zo, ja. ja. Maar uh, het, Jij zegt dus zeg maar de, de kerken, de jonge kerken in Afrika en dergelijke, die, die zullen daar weinig last van hebben gehad. Maar, zeg maar de gevestigde orde heeft uh, dat door de eeuwen lang heen. Zeg maar, is dat ja. alleen maar toegenomen. En, Neem de kerk van. Papua, van Nieuw-Guinea, ja. die Papoas die tot ja. de heer gekomen waren. Ja. En die lazen in de Bijbel, ik meen dat het in Zachariah staat, dat, uh, even kijken of ik het zo snel kan vinden, uh, dat uh, uit, uit, uit verre landen zullen, die, oh ja, ik heb het meteen al, uh, 6 vers 15, die verre zijn zullen aan de tempel des Heeren komen bouwen. Ja. Dus dat lazen ze gewoon bij hun Bijbelstudie. Ja. En zeggen, maar wij zijn verre. Ja. Dat zijn wij. Dus we zij, moeten er naartoe. zeiden die papo Papoers, nou moeten we naar Jeruzalem. Ja. Ja. ja, maar we moeten toch wat meehelpen met die tempelbouw. Ja, precies. Ja. Dus zij kwamen, gingen, ze hebben daar goud gevonden. Ze kwamen mm -hmm. met een paar goudstaven en een heleboel geld. Een delegatie naar Jeruzalem gestuurd. Net zoals de wijze uit het oosten. waar vinden wij, niet de, koning der, der, de geboren koning der Joden, maar, maar waar vinden we, we de tempel? De tempel? Ja. Ja, die moet nog gebouwd worden, zeiden ja. ze. Je moet bij het tempelinstituut ja. zijn. Dus ze kwamen bij rabbijn Ritsmond van het Tempelinstituut en ze zeiden, ja, we hebben in uw Bijbel gelezen, die verder zijn, zullen aan de tempel des Heren komen bouwen. Ja, wij, wij en die hebben hebben hier hebben wij een, een geschenk voor u, voor de bouw van de tempel. Mm -hmm. Nou, die rabbijn was tot tranen toe geroerd ja. en hij zegt, ja, als God deze profetie zo duidelijk ja. maakt, zal hij ook alle andere profetieën ja. zal die duidelijk maken. Ja. Niet dat, dat dat zijn dingen die, die gebeurden er. Ja. En ook in de derde wereld wordt ontzettend veel gebeden in die kerken voor Israël. Precies. Want daar, ja. daar pakken ze gewoon nog zoals de Bijbel er staat, zonder allerlei uh, theologische vooroordelen. Ja, we gaan het niet, we gaan het niet uh, vergeestelijken, we doen gewoon wat er staat in het woord. Ja, natuurlijk. Ja. Ook, ook dat is natuurlijk een, iets uit die eerste eeuwen na Christus: het alle, allegoriseren van de Bijbel. Ja. En, dus je kan uh, niet alles letterlijk nemen. Ja, de kanttekeningen van de Statenvertaling, daar waren er natuurlijk ook vol van. En staat dan staat de Heer zal Jeruzalem herstellen, hoor, dat is de, de kerk zeggen ze dan. <kwijls> ja. en, en ze zullen teruggaan, nou, de kerk zal teruggaan hmm. naar, naar de Heer, naar de hemel ja. of iets dergelijks. Maar uiteindelijk blijkt uh, zeg maar uit hoe de, de loop van de tijden gegaan is, dat, uh, dat het wel degelijk uh, Israël was, wat uh, bedoeld was zo te zijn zoals het nu is. Het herstel, we hebben het... Uh, ja, en, en, en dan nog zeggen ze, ja, het is niet helemaal wat de schrift zegt. En dan nog hebben ze allemaal bezwaren en nog eens bezwaren. Maar uh, is, zeg maar, die, die, die wortel daarvan, hè, waar we het nu over hebben, is dat dan ook, zeg maar, is dat zo doorgewoekerd dat je, zeg maar, de ontstaan van 1948, de Balfour-declaratie daarvoor nog enzovoorts, al die moeite daaromheen, is, vindt dat zijn wortel dan in de leer van de kerk? Uh, al, men is daar blind voor. Ja. Men heeft geen, geen visie op het profetische woord. Ja. Terwijl toch uh, een groot deel van de Bijbel profetie is. Ja. Profetie is niet alleen die, uh, uh, die 16 profetische boeken uit, uit de Bijbel, maar de psalmen zitten vol profetie. Ja. De verhalen zitten vol profetie. Het ja. Nieuwe Testament zit vol profetie. En, en, en, en daar weet men geen weg mee. Maar hoe kan het doorbroken worden? Want ik bedoel, je zou denken van, nou ja, we zijn nu 2000 jaar verder. en... Uh, als het al zo lang geweest is, is er dan überhaupt nog wel hoop voor een andere theorie? Ja, als er nog een, een opbrek, opwekking komt. Want ja. een opwekking brengt de mensen altijd dichter bij het woord. Maar jij zegt altijd, uh, er komt geen opwekking zonder Israël. Ja, dan zitten we in een vicieuze cirkel natuurlijk. Ja. Dan zitten we in een vicieuze cirkel. Ja, nou in zoverre, je moet wel Israël zien zitten en ja. Israël willen zegenen. Mm. En als je aan, begint met de gewone opdracht van de Bijbel daar gehoorzaam aan te zijn, dan ja. bid voor de vrede van Jeruzalem. Ja. Die dingen meer. Wat kunnen de kijkers in die, zeg maar, die een gemeente bezoeken um, en, en, en dit missen in hun gemeente, wat kunnen zij doen? Het enige wat je doen kan is bidden en vragen of, uh, of op de Israëlzondag Zondag nou een uh, uh, uh, uh, pro-Israël predikant uh, kan spreken. Uh, wanneer, wanneer is er een Israël Zondag? Uh, die is er, ik dacht in oktober weer, okay. uh, begin oktober is de ja, weer ja. niet zo zondag. Ja. Gewoon even vragen aan de mensen van... Uh, uh, aan, aan, aan de kerkenraad, waarom hebben we dan ook geen Israëlzondag, want dat is ook maar, het is eigenlijk, eigenlijk ja, is het dwaasheid Israëlzondag, je hebt zondag voor, voor de vervolgde christenen zondag voor de armen, zondag, ja. voor de verdrukte zondag, weet ik veel ja. wat, uh, we moeten nog even aan Israël denken, ja, ja laten we even een zondag aan besteden, ja, ja. terwijl de hele Bijbel over Israël gaat. Ja, we zouden dus gewoon elke zondag Israëlzondag moeten hebben. Nou, in elk geval, in de voorbeden van de kerk zou daar inderdaad elke zondag aandacht aan gegeven moeten worden. Ja. En ook aan, aan de evangelieverkondiging natuurlijk, ja. dat is duidelijk. Maar de kijkers zouden dat gewoon kunnen doen met het risico dat ze lopen dat ze een beetje als een Israëlfriek worden afgeschilderd? Ja, er is een gemeente waar ik één keer over Israël gesproken heb, op aandrang van een de, van paar de gelovigen. Dus ik kom daar en uh, dat we beviel de oudste blijkbaar niet, maar ik, ik, ik mag er niet meer spreken. Ik kan me niks schelen hoor, ik vind het helemaal niet erg en ik, ik zegen die mensen ja. graag. Want ze hebben een, een goede gemeente daar, ja. maar ik mag er niet meer spreken. Ja. Dus dan blijft het gebed over, Dus je kan bidden dat uh, ja, de, de gemeente toch die visie voor Israël gaat terugkrijgen. Dat dat weer in de gemeente naar voren ja. komt en ja. dat dat op de bijbelstudies is goed bekeken wordt. Je hebt onderwerpen zat. Ja. De profetieën, nou, daar kun je wel vier of vijf bijbelstudies over volmaken. Uh, hoe zit dat nou met de verbonden? Mm -hmm. Welke verbonden zijn er? Ja. En in welk opzicht zitten wij daar nog eens een keer tussen? Ja. Niet, uh, Israël en de uitverkiezing. Mm -hmm. Wat betekent dat, de uitverkiezing? Ja. Het geheim waar we het de volgende keer over zullen hebben, het geheim van de gedeeltelijke verharding van Israël. Hoe ja. komt dat? En waarom is Israël verhard? Nou, genoeg, Terwijl er te wel 300 profetieën in het Oude Testament staan over de Messias. Genoeg thema's die er behandeld kunnen worden. Oh, er is zo ontzettend ja. veel wat, wat rechtgezet en rechtgezet moet worden. Ja. En ons, de opdracht om Israël te troosten en te bemoedigen in deze tijd. Ja. De zegen die ervan uitgaat als ja. je Gods volk zegent en bemoedigt. Er nou. is, allemaal, we kunnen, we is we toch kunnen, zoveel te doen. Ja, we kunnen nog heel veel uh, opnoemen, maar onze tijd zit erop. Dus uh, Jan, het gaat altijd heel snel. Je weet het hoe het, uh, hoe het werkt. Uh, de 25 minuten zijn zo weer om. Maar het is goed om te horen dat, uh, zeg maar, dat wij een taak hebben. En dat we zeg maar, daar heel erg ook uh, mee bezig moeten zijn ja, als ja, gemeente ja. en als kerk in. En, en dan volgt er zegen. En dan, dat, dan volgt er zegen. Dat zegt de schrift en dat zegt de praktijk. En dan volgt ook een opwekking. Oh, kleine opmerking nog. Zelfs toen die Joden in 1492 uit Spanje weggejaagd werden en uit Portugal later, mm. zijn er een heleboel gastvrij uit Turkije ontvangen daar. Ja. En de kalif van Turkije zei, wat een stommet die, uh, die Roomse koningen daar. Ja. Die gooien de zegen uit hun land en brengen onze zegen als de Joden binnenkomen. <laughs> en toen, daarna, ja. is het grote Ottomaanse Rijk ontstaan. Ja. Zelfs moslims kregen hun zegen toen ze, uh, toen ze Israël zeiden. Nou. Daar moet het echt bij laten Jan, de ja, ja de tijd zit echt helemaal op. Hartelijk dank voor je komst naar de studio vandaag en graag tot de volgende keer. U thuis, uh, hartelijk dank voor het kijken. Uh, zegen Israël, we hebben het al zo vaak gezegd, uh, maar het zou ook goed zijn als de zegen voor Israël ook terugkomt in uw kerk of in uw gemeente. En het is goed om daarvoor te bidden en daar roepen we u dan ook gewoon toe op. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering.